Morgen bewolkt en in het westen een paar winterse buien... middagtemperatuur tussen min 1 en plus 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden geen treinen. Dat is op last van de politie de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Langs de lijn. Met geo Lippens. Goedenavond, welkom bij alweer een kakelverse uitzending van Langs de Lijn. Het jaar is amper begonnen, de voetballers zijn bezig aan hun winterslaap... maar de bestuurderen zitten niet stil. Neem nou Ajax, daar bereikte men een akkoord van 4,5 jaar met trainer Frank de Boer. Na zijn interimperiode volgt hij nu definitief Martin op als trainer van de Amsterdamse club. En dat allemaal met één doel voor ogen, kampioen worden. Wij moeten altijd strijden om het kampioenschap. en Ik denk dat we daar het materiaal voor hebben... En ja, ik ga niet de dat ten koste van alles, maar uh, dat we in ieder geval daarom gaan strijden, dat is zeker. Ik kan helemaal niet tegen verliezen, dus ik zou uh, zeer schrijnig zijn als ik niet kan bezoeken. En Thomas Morgenstern won in Innsbruck alweer zijn tweede wedstrijd uit de Vierschansen-tournee van dit seizoen. Sprong getroffen, en Morgenstern marschiert, dwight in gelungen. Das kann der Tunesik werden für Thomas Morgenstern. En Hebke Zonderland is een kei aan de rekstok, dat weten we. Maar hij blijkt ook nog talent te hebben voor iets heel anders. Even stemmen. Even stemmen, hè? Even een uh, nummertje spelen. Mooi liedje. Verder een reportage uit Zuid-Afrika... Over de lege voetbalstadions een half jaar na afloop van het WK. Dat alles en nog veel meer in Langs de Lijn. Het is zeker niet als een verrassing gekomen Frank de Boer... die ook voor de komende jaren een contract heeft bij Ajax. Sinds vanavond is hij officieel de nieuwe trainer van Ajax. De afgelopen weken nam de Boer al de taken waar van de opgestapte Martin Jol. Hij was er trouwens snel uit met Ajax. In één dag stonden de voorwaarden op papier. Dat was ook de wens van Frank de Boer... want voor de hervatting van de competitie wilde hij duidelijkheid hebben. Ja, maar het lijkt logisch. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor iedereen eromheen. En vooral voor de spelers dat het duidelijk wordt. Hoe ga je werken? Uh, jij als hoofdtrainer, wie gaan er je assisteren? Uh, mijn assisteren op dit moment uh, zal Danny Blind gewoon zijn. En daarnaast zal ook Henning Spijkerman uh, me complimenteren. En gaat Henning Spijkerman voor dezelfde periode als jij hoofdtrainer bent jou assisteren? Uh, nou, hij moet, hij moet nog uh, officieel... Uh... Het eens worden met de club, maar ik verwacht niet veel problemen. En ik ga ervan uit dat we het samen gaan uitdienen, maar daar moet in ieder geval eerst nog onderhandeld worden met de club. Moet ik daaruit afleiden dat hij er morgen niet bij is, bij de eerste training in het nieuwe jaar? Nee, dat hoeft niet, want hij is er gewoon bij, moral. Wat verwacht je? Wat heb je geëist of wat heb je gevraagd aan de leiding van Ajax? Ik heb helemaal niks geëist. Ik heb gewoon ja, mijn eisen, wat ik zeg maar, in mijn contract wilde hebben... En ja, dat is gewoon voor mij uh, en niet uh, voor de buitenwereld. En voor de rest uh, heb ik niet uh, veel gehaast. Ik wil gewoon uh, ijs proberen naar een, uh, ja, een hoger niveau te brengen. En dat is mijn enigste doel. De voorbije jaren werden altijd trainers van buiten gehaald. Dan gaan we even terug in de tijd. Leo Beenakker van de A1 naar Ajax 1 landskampioen. Aan Mos van de A1 naar Ajax 1 landskampioen. En nu Frank de Boer.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 Maar uh, zoals het er nu uitziet, uh, hebben we nog geen concrete belangstelling voor, uh, voor een of ander te spelen. Dus uh, op dit moment blijft het hetzelfde. Ja. Morgen beginnen we te trainen. Zijn ook El Hamdawi en Louis Suarez daarbij? Ja. Heb je daar zekerheid over? Nou, tenminste, ja, wat is zekerheid? Uh, ik heb ze nog niet gezien, ze komen terug van vakantie. Ik weet dat ze allebei in het land zijn. Dus ik verwacht gewoon dat ze half tien present zijn morgen. De ziekte van Elhamdor is verleden tijd? Dat is verleden tijd, ja. Je verwacht morgen ook twee nieuwe spelers. Ja, twee nieuwe oude, moet ik zeggen. Zwietenits en Silva. Zijn dat Ajaxiden of trainen die tijdelijk mee? Nou ja, is ik heb ook gezegd uh, dat ze een eerlijke kans krijgen. Zwietenits en, uh, en Silva zijn een hoorde deel uh, te maken van de selectie. En, uh, en zij krijgen gewoon de kans om mij te overtuigen. Heeft Frank de Boer nou helemaal volledig zijn zin ook er over, over de manier van spelen, hoe alles verder gaat? Is hij nu echt de grote baas in de Amsterdam Arena en op de toekomst? Nou, ik ben de baas over het eerste elftal. En ik dat er zeg maar, met scouting en jeugdopleiding, dat ik daar mijn zegje kan doen. Maar ik ben daar niet de baas over. Ik ben gewoon de baas over het eerste elftal. En hoeveel jeugdspelers heeft hij inmiddels gepromoveerd te trainen naar de A-selectie? Nee, nog niet heel, of niet heel veel. Als je zeg maar, op uh, Ebicilio bedoelt, ja, dan is het een jeugdspeler. Maar uh, er, komen, er komen nog heel veel uh, talenten aan, maar die zijn op dit moment nog niet klaar. Of die zullen dan uh, bijvoorbeeld stageperiodes in, in trainingen uh, krijgen om zich uh, ja, of even te proeven. En ik denk dat dat de weg moet uh, zijn die zij moeten bewandelen. Wat is voor jou een ideaal beeld van een, uh, de grootte van een groep? Niet al te groot, eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat juist het perspectief voor die jongens, vooral in Jong Ajax natuurlijk... dat zij het gevoel hebben, dus stel dat er een paar geblesseerden zijn... Dat, dat zij op dat moment uh, in de pixie komen. En dat ge gevoel moeten wij terugkrijgen. Dus ook bij de A-junior, dat als een groot talent... dat hij eventueel eens een keer mee kan trainen of op de bank zitten uh, bij het eerst zelf. Omdat, ja, dat, dat, dat geeft pers perspectief aan die jongens... En, ik denk dat, dat we dat uh, weer terug moeten krijgen. Wie zijn trouwens je vervangers geworden bij de A1? Want ja, er is ook je assistent Bob de Klerk weg. Ja, Bob uh, heeft een fantastische aanbieding gehad uh, met Adel Winter om uh, naar Canada te verhuizen. FC Toronto, hè? Ja, een hele grote club uh, in die kon En ja, de vervangers, ik denk dat de fantastische vervangers zijn uh, Fred Grim.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 fashion no Dat waren de golden earring met de twilight zone. De toestand van Koen Moulijn is nog steeds zorgwekkend. De Feyenoord-icoon kreeg op oudjaarsavond een herseninfarct. Moulijn ligt in het ziekenhuis en heeft last van verlammings- en uitvalsverschijnselen. Moulijn zou komende woensdag de nieuw ingevoerde strijd om de zilveren bal bijwonen. Op het kasteel zou hij de winnaar van de wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord de prijs geven. Dat wordt nu gedaan door Oerspartaan, Tinus Bosselaar en oud-Feyenoord-verzorger Gerard Meijer.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 En de berichten zijn niet, niet, niet goed. En, uh, ze kunnen niks voorspellen wat er gaat gebeuren. Wat er eventueel uh, overblijft als hij dus er doorheen komt. Dat is helemaal nog niet zegbaar. Dus uh, we kunnen helemaal niks zeggen. En in de situaties is stel maar heel slecht. Bent u erg geschrokken? Heel erg geschrokken. En ik heb ook met verschillende oude spelers contact gehad. En ik heb onder andere heer Kerken we hebben een paar keer aan de telefoon gehad. En, uh, als je dan met die mensen praat, schiet je vol. Hè? Want komt, uh, de oude tijd komt terug.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 We zijn maar een mens. Het kan jou overkomen, het kan hem overkomen, het kan ons allemaal overkomen. Maar in zo'n geval is het natuurlijk ja, iemand die aansprekend is hier, zeker in Rotterdam. En ook in oud-voetballend oud, oud voetballend Nederland. Ja, dat, is, dat, dat staat aan natuurlijk. Hè. Het is afwachten, maar het is een vechtersbaas, hè? Ja, maar Koen heeft heel veel linkers moeten incasseren de laatste tijd. Het verlies van zijn zoon heeft hem heel erg aangegrepen. En daar was hij nog niet overheen. Dus uh, dat heeft misschien, misschien meegespeeld, maar dat, dat mag ik niet zeggen eigenlijk. Want dat kan altijd gebeuren. Dat u nu die prijs uh, mag uitreiken woensdag namens hem, is, dat is bijzonder. Ja, ik had liever gehad dat hij natuurlijk hier was, dat is begrijpelijk. Maar dat, uh, dat dan direct naar mij gedacht wordt, dat zal ik zeer op prijs. En dat uh, vooral ook met Tinus Borsla, is een oud vriendje van me, met vroeger meegevoerd hier bij Sparta. En met heel veel jonge jaren met hem doorgebracht, met al zijn vrienden. Dus ik vind het, dat dat betreft, is voor mij wel uh, heel erg leuk om dit te doen. Maar nogmaals, ik had liever gehad dat Koen het had gedaan dat was een bijdrage van verslaggever Martin Vriesema. Innsbruck was vandaag de derde halte in de Vierschansentournee... de jaarlijkse hoogmis van de skispringers. De Oostenrijkse skispringer Thomas Morgenstern won de eerste wedstrijd... van de 59e editie in Opersdorf. De Zwitser Simon Amman was de beste in garmisch partenkirchen Eilth Kloosterboer, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij zag vandaag die wedstrijd in Innsbruck. Je zag ook een ongenaakbare Oostenrijker. Ja, Thomas Morgenstern. Hij was echt weer de beste vandaag. Hij was de beste in de eerste omloop, sprong het verste... en ook in de tweede sprong was hij gewoon de beste terechte winnaar. Oostenrijkers die het goed doen in die Vierschansen-tournee... de afgelopen jaren waren het ook telkens Oostenrijkers. Dat is vrij uniek, hè? Ja, dat klopt. Twee jaar geleden was het Wolfgang Loitsel die won de Vierschansentournee. Vorig jaar was het Andy Kofler. En nu kan Morgenstern hem voor de derde keer op rij winnen voor Oostenrijk. En dat zou een unieke hat zijn. Het is ooit enorm gelukt. Dat is Björn uh, Toren Wirkola. Dat was in uh, de zestige jaren. En nu zou het dus... Uh, uh, ja, Oostenrijk kunnen lukken met een uh, hat-trick. Een unieke prestatie. Het geeft wel aan hoe sterk Oostenrijk is. Al sinds 2006 zo'n beetje ongeslagen als land. Dat is ongelooflijk goed. Ja, want die Noor, die deed het in eentje. Oostenrijk doet het gewoon met drie verschillende springers. Dat is vrij uniek. Zijn er nog andere kanshebbers? Ja, naast Simon Amman, de Zwitser, zijn, zijn uitdager... heb je nog Adam Mawisch en Houter Maar die staan op een grotere achterstand. Na nou, vandaag heeft Simon Amman weer een achterstand van 30 punten. Dat had hij ook na de eerste wedstrijd, na Obersdorf. Maar ja, je weet niet wat er kan gebeuren. Tijdens Garmisch-Parte zagen we dat er gekke dingen kunnen gebeuren. De wind kan invloed hebben, je kan vallen... Uh, alles moet kloppen en het moet in een paar sprongen gebeuren. En dat is telkens een fractie van een seconde. Dus ja, ik hou nog wel een paar slagen om de arm. Maar de voorsprong is groot van Morgenstern. Ondanks he, die wisselende omstandigheden. Uh, wat is de grote kracht van Morgenstern als je het vergelijkt met de concurrentie? Waarom steekt hij er zo ver bovenuit? Ja, dat is zoiets ongrijpbaars als vorm. En, en dat, die vorm is heel erg belangrijk omdat je in een split second moet springen. En, en, en die jump, die explosie, die moet exact goed getimed zijn. En daar moet je gewoon in vorm voor zijn. En, en dat is hier nou een keer. En de andere, je noemde Malisch net al, je noemde Amman bijvoorbeeld. Tweede sprong was niet helemaal, Jur van het. Ik bedoel, Waar zit hem dat in? Nou, Amman heeft een beetje uh, moeten worstelen met zijn uh, voorseizoen. Hij was wat geblesseerd, is wat uh, laat op gang gekomen met, uh, met de training. En uh, kwam toen ook niet lekker met zijn uh, bindingen uh, op gang. Daarvoor, uh, dat, dat, dat geldt, daarvoor geldt hetzelfde, die wonderbinding. Daarvoor moet je ook in topsvorm zijn, want anders kun je hem niet gebruiken. Um, het is allemaal en, en, en, en. Bij het skispringen moet alles kloppen. En anders wing je hem gewoon niet. En er is altijd wel een Oostenrijker, nogmaals, die boven de rest uitstreekt. En dit jaar is dat Morgenstern. Woensdag is de laatste wedstrijd in Duitsland, in Bischofshoven. Weer volle bak daar. Uh, het is vergelijkbaar met een week WK schaatsen in Tialf, ja, zo ongeveer. Het is een avondwedstrijd in Bischofshoven. Dus uh, prachtige sfeer. En tienduizenden toeschouwers ja, Die gaan helemaal los, dat weet ik zeker. Simon Ammel moet echt zijn Olympische vorm uh, terug hebben. En er moet iets fout gaan bij uh, Morgenstern. Wil je het hem nog master, uh, lastig maken? Maar normaal gesproken pakt Oostenrijk dat uh, unieke uh, beeld, die hat -trick. We hoeven geen geld meer te gaan zetten op Morgenstern. Het levert niks op. Het levert helemaal niks op. Eilt Kloosterboe, bedankt.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 het dat is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, serieus. Wel. Het is echt mijn dag. Nee, niet. is echt mijn dag. niet. Wel. Nee, Mijn dag. Het is mijn dag. Oh, mama! Echt heersk lachen. <laughs> Duidelijk de dag van Jochem Meijer. Zomaar gedraaid worden in Langs de Lijn. Mijn dag heette dit nummer. Snowboarder Dolf van der Wal die maakte in 2010 in Vancouver zijn olympische debuut. Maar zijn optreden op het onderdeel halfpipe leverde hem niet meer dan de 18e plaats in de heats op. En daarna werd het stil. Met Dolf van der Wal strappen we deze week af in een nieuwe serie over een aantal wintersporters. Kijken we terug op 2010 en kijken we meteen ook vooruit naar 2011. Dolf, goedenavond. Goedenavond. Nou, wat was 2010 voor jaar voor jou? Um, ja, een beetje wisselend eigenlijk. Een beetje wisselend jaar, uh, de winterspelen. Yeah. Ja, de winterspelen. Ja, uh, de winterspelen waren heel leuk. Uh, ik ben alleen uh, twee maanden van tevoren heel erg uh, gebaseerd geraakt. Um, en uh, nou ja, de kans was groot dat ik het niet meer ging halen. Dat heb ik uiteindelijk wel gedaan, dus dat was een uh, heel erg meevaller. Ja, want nog even over die blessure. Hè? Het was niet zomaar even een spierblessure, hè? Nee, nee, nee. nee. Het was uh, een aardig heftige blessure. Ik had uh, mijn rug gebroken, uh, mijn ribben. Uh, ik heb mijn mul gescheurd en uh, er is wat, uh, ja, uh, wat, wat, wat uh, lucht uit mijn long uh, geklapt. Dus uh, het was aardig uh, heftig wel, ja. Ja, een normaal mens die zegt dan van nou, weet je wat, laat die winterspeler maar lekker schieten. Ja. Ja, ja, ja. ja nou nee, ja. Ik uh, had er uh, een jaartje hard uh, voor gewerkt. Dus ik dacht, uh, ik wil gewoon uh, kijken of ik het nog wil halen. Ja, dan kom je uiteindelijk daar in Vancouver terecht. Dan valt het sportief tegen. Uh, hoe teleurstellend is dat dan? Um, nou ja, ja. ja, ik moet zelf zeggen dat ik heel erg trots was dat ik er al stond. Uh, maar ja, aan de andere kant had ik, uh, voordat ik geblesseerd was geraakt, wel hele andere verwachtingen erbij eigenlijk. Maar um... Ja, dat, ja, ja, kijk, de voorbereiding was gewoon niet perfect. En uh, ook nog eens de, de dagen van de training, die waren afgelast. En uh, uiteindelijk maar één goede trainingsdag gehad. Ja, dan is dat natuurlijk uh, helemaal niet optimaal. Ja, want jullie hadden ook heel veel te kampen met dat slechte weer, hè? Ja, ja we hadden natuurlijk heel veel sneeuw nodig. En uh, die sneeuw was daar gewoon eigenlijk niet. Dus uh, sneeuw was heel slecht. En uh, die hebben ze uiteindelijk wel daar gekregen, maar het was gewoon een hele slechte sneeuw. En uh, daar hebben we dus eerst twee dagen heel erg. Of nou ja, we zouden eigenlijk vijf dagen training krijgen. We werden er al drie. En van de drie waren de eerste twee dagen eigenlijk uh, ja, gewoon onbruikbaar om te trainen. Hmm. En dus de laatste dag is eigenlijk uh, nog één trainingsdag geweest. Ja, en dan sta je uiteindelijk voor die eerste run. En wat gebeurt er dan? Uh, ja, te veel. Uh, dat was uh, eigenlijk niet zo gepland, natuurlijk. Maar uh, ja, dat zit, dat zit er vaak in bij, uh, bij, bij deze sport. En. Uh, ja, je zag toch ook al wel dat veel mensen vielen uh, in de halfpipe. En ik denk ook dat het komt door gewoon heel weinig uh, gewoon weinig uren maken in die halfpaart. Ja, hey, en is het dan voor jou uh, een raar gevoel dat jouw teamgenoten, want ja, dat is het toch, hè, de andere Nederlandse snowboarder, Nicoline Zouwerbrij, zomaar ja. ineens schout pakt? Uh, nee, ja, dat vond ik of Vond dat je vond dat juist leuk? leuk? Uh, ja, dat vond ik heel leuk. Ja, ik uh, vond het uh, heel erg knap van me. Uh, ik had natuurlijk zelf uh, daarnaast wel... Uh, nou ja, ik voelde me natuurlijk bijna het niet. <laughs> ja. Maar um, ja, ik had daarnaast natuurlijk zelf graag ook gewoon... Nou, laten zien, En het ging bij mij niet echt om de eerste plek of wat dan ook. Maar gewoon laten zien aan Nederland uh, wat snowboarden ook is. Want de meeste mensen kennen eigenlijk... Als je zegt snowboarden, denken ze aan slalommen. Ja, aan Nicole maar, en zo op bree inderdaad. Ja. En jij doet iets heel anders, hè? Ja, ja er zijn natuurlijk meerdere disciplines. En uh, dat wou ik eigenlijk een beetje onder de aandacht brengen. Maar dat... Uh, ja, ja, kijk... Uh, nou, net zoals ik net al zei, uh, dat, dat ging gewoon niet. En uh, ik had sowieso, toen ik naartoe ging, hele andere verwachtingen. En nou ja, uiteindelijk was ik daar ook wel een beetje teleurgesteld over natuurlijk. Ja, nou maar heb, ik begrepen. Net... Ja, nou, heb ja. ik begrepen dat jij zo teleurgesteld was dat je van de zomer eigenlijk er even aan gedacht hebt om te gaan stoppen. Hè? Nou ja, het was meer eigenlijk omdat het jaar zo, uh, zo heftig was. En ik heb vier jaar... Uh, kijk, wij maken een seizoen van negen maanden... Um, en uh, ja, op een gegeven moment, als je dat vier jaar achter elkaar doet, en ik dacht, als ik nog een keer Olympische Spelen wil doen, dan is dit jaar het jaar dat ik een zomerstop uh, moet houden. En um, ja, nou ja, met de blessure erbij en nog eens die Olympische Spelen halen, nog eens na, nou, kijk, er was natuurlijk al een hele prestatie. Maar ja, mijn lichaam heeft natuurlijk wel aardig wat te verduren gehad. En uh, toen had ik gewoon zoiets van, nou, ik, moet, ik wil me gewoon even rust nemen, gewoon even mijn lichaam en uh, gemotiveerd raken weer. En uh, ja, dat is op zich wel gelukt. Want je bent nu weer gewoon helemaal in de running. Ja, ik, uh, ik heb uh, nou ja, de eerste trainingsweken uh, dan overgeslagen. En de rest heb ik allemaal meegedaan. En uh, het gaat eigenlijk gewoon heel goed. Ik, uh, het wedstrijdseizoen is nu net gestart. Uh, en we zitten nu uh, bij onze eerste wedstrijd weer. Ja, uh, geen Olympische Spelen natuurlijk dit jaar. Dat duurt nog wel even. Nee. Het is dik drie jaar. Uh, wat zijn jouw sportieve doelen in 2011? Uh, nou, dit jaar hebben we het, uh, het WK. En daar wil ik graag gewoon, uh, nou ja, net of bij Junior, ik bedoel bij uh, Olympische Spelen, gewoon laten zien wat ik kan. Uh, ja, ik hoop natuurlijk gewoon dat ik finale kan rijden daar. En uh, ja, daar wil ik gewoon zo goed mogelijk eindigen. En uh, voor de rest hebben, is er nog een ander circuit in de snowboarden naast de, naast de VIS. Uh, en uh, daar wil ik ook gewoon uh, wat, wat meer in meedoen en wat, uh, wat bij de top gaan rijden is het lastig trouwens om als Nederlander een beetje mee te doen... met al die landen waar ze heel veel sneeuw hebben? Of is dat in jouw uh, onderdeel toch uh, ja, eigenlijk wat, uh, wat anders? Nou ja, ik denk... Uh, ja, je moet, wij moeten natuurlijk wel veel meer uh, uren van huis doorbrengen... omdat we gewoon uh, in Nederland niet kunnen doen. Dus wij moeten er gewoon wat meer voor over hebben. Uh, maar uiteindelijk uh, zou je wel... Uh, nou ja, kijk, een Sean White uh, gaat natuurlijk niet zo snel lukken... maar dat, dat hebben we... En ja, het hebben we heel weinig snobers in zich. Um, maar ja, op zich, uh, je kan op zich allemaal gewoon goed meedraaien met het, uh, met met de top. Dus uh, als je, als je veel uh, tijd erin steekt, dan kan dat. Maar ja, we hebben natuurlijk niet een, een voetbalveld of een schaatsbaan of een zwembad om de hoek waar we even kunnen, kunnen doen. Uh, dan moeten we gewoon echt twaalf uh, uur rijden. Dus uh, dat is gewoon een, uh, een, een, een, een, ja, een, een beetje een. een ja, een grens of een, nou, hoe noemen we dat? Een, een... Ja, het is lastig in ieder geval voor jullie. Ja, het is gewoon lastig om, om daar, uh, daar zoveel tijd te steken. Oké, okay, Dolf, maak er in ieder geval een mooi jaar van, ondanks die, ja, die hindernissen. Dolf van der Wal was dat, snowboarder Sport Kort, kort. Bobby Traxel heeft lang moeten zoeken naar een nieuwe ploeg... maar heeft die ploeg uiteindelijk wel gevonden. De 29-jarige wielrenner heeft een contract van één jaar getekend bij landbouwkrediet. Traxel zat zonder ploeg omdat de Australische formatie Pegasus... geen licentie kreeg van de wielerbond UCI. En Lars Boom zal zijn nationale titel veldrijden komende zondag in Sint-Michaels-Gestel gewoon gaan verdedigen. Zijn deelname was onzeker geworden na een harde valpartij op Nieuwjaarsdag. Maar zijn herstel gaat naar wens. Tennisser Thomas Schorel heeft zich in Doha geplaatst voor het ATP toernooi. Hij won de derde en laatste kwalificatieronde in twee sets van Marek Slemjan uit Slowakije. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi mag hij direct flink aan de bak. Schorel speelt tegen Roger Federer. En Italië en de Verenigde Staten zijn met winst begonnen in het toernooi om de Hoffman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams. De Italianen wonnen in Perth met 2-1 van Groot-Brittannië en de Amerikanen rolden Frankrijk met 3-0 op. De winnaar van de pool van 4 plaatst zich voor de finale. En ook hier Nick Meijer stelt zich niet langer kandidaat voor het Nederlands team. Hij was wel in de voorlopige selectie voor 2011 opgenomen. Meijer geeft de voorkeur aan zijn studie tandheelkunde. Door zijn afmelding miste hij de Olympische Spelen in 2012. Hij speelde 37 interlands. En marathonschaatster Roy Boeven stopt er helemaal mee. Hij heeft al meer dan een jaar last van een zogenaamde zwabbervoet... en richt zich volledig op het inlinesketen.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 Michael Boublé met Everything. Voor de Nederlandse Turner staat 2011 in het teken van het WK. Dat wordt in oktober gehouden in Tokio. Het zou voor rekstokspecialist Epke Zonderland een ultieme kans zijn... om hem voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen te worden... en zich en passant te plaatsen voor de Olympische Spelen. Tien maanden voor dat WK is Zonderland nog verre van fit. Hij doet het op de trainingen rustig aan. Dat geeft hem dan weer de kans om zich toe te leggen op zijn andere interesses. Zijn studie geneeskunde bijvoorbeeld... Of de muziek. Want tussen de muren van zijn huis in Heerenveen... speelt Epke Zonderland graag gitaar voor de lol. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Even stemmen. hoor. Even stem hè. even een uh, nummertje spelen. Uh, ja, ik ga nu wel even een nummertje spelen van uh, Matt Costa, Aster. Ja, alleen dan zonder zang natuurlijk. We kennen jou natuurlijk als turner, maar ja, muziek speelt toch wel een rol hè, in jouw leven? Uh, ja, zeker weten. Ja, sowieso nu, uh, gewoon qua muziek luisteren, ja, dat, uh, dat, dat doe je er sowieso wel veel. Maar het speelt ook wel een rol in de turner, zeg maar. Want je, ja, als je voor een wedstrijd bent, dan wil je toch in een bepaalde sfeer komen. En uh, ja, muziek kan je daar wel bij helpen. En dan, uh, ja, soms dan, dan wil je juist een beetje opgepept raken en soms wil je een beetje, een beetje uh, rustig worden, weet je wel. Dat je te gestrest bent. Ja, muziek kan er dan uh, daar zeker bij helpen. Nou, geef eens een voorbeeldje. Als je opgepept moet worden, wat draai je dan? Uh, dan, dan draai ik uh, bijvoorbeeld de uh, Arctic Monkeys of de Koets. Uh, dat zijn wel mijn favorieten inderdaad, om een beetje energiek uh, te worden.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 De liefde voor muziek is er eigenlijk uh, er met de paplepel ook weer ingegoten, hè? Ja, klopt. Volgens mij was ik tien jaar. Toen uh, ben, ik, uh, ben ik trompet gaan spelen. Dus eigenlijk Piston, dat is een kleine trompet. Ja, toen heb ik uh, vanaf dat moment gewoon uh, les, les gehad elke week. En uh, op een gegeven moment ging ik ook uh, bij een orkest. En uh, ja, dat heb ik ook uh, samen met uh, mijn broers gedaan. Want, uh, die, uh, mijn oudste broer speelde trompet. En mijn middelste tromboren en mijn vader... Um,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 Tevreden? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is het irritant. Ik ben gewoon uh, natuurlijk een, een uh, hobbygitarist. Alleen vanuit mijn sport ben ik natuurlijk perfectionist. Dus uh, ik ben uh, niet snel tevreden. Nee. Wel een heel aardige muzieksmaak. hebke Zonderland en zijn hobby de gitaar. We zijn er weer een half jaar verder, na het WK in Zuid-Afrika. De grote vraag was en is, wat gebeurt er nu met de stadions? Het grootste probleem is dat de voetbalclubs de stadions bij lange na niet vol krijgen. Dat geldt niet alleen voor Johannesburg, Bloemfontein of Durban. Het geldt ook voor het duurste stadion van allemaal in Kaapstad. Het Greenpoint Stadium, dat staat nu voornamelijk leeg. Maar het is wel een plek waaraan wij als Nederlanders hele warme herinneringen hebben. In dat stadion schreven we voetbalgeschiedenis. Deel wordt weer aangespeeld door Snijder van Bronckhorst. Nederland gaat drukken. Dan komt die bal met een hard schot en die gaat erin. Het is van Bronckhorst! Dit is 115 honderdvijfde in Interland! Die de bal er gewoon inrost van 20 meter! Een goede aanval, een uitstekende aanval! En hij denkt, ik schiet hem er gewoon een keer in. Als je in de halffinale 1-0 voorkomt met zo'n goal, ja, dan ben je even aan het zweven. Schitterend! Iedereen ging helemaal los. Ja... Het is niet te geloven hoe die erin gingen, het was prachtig. Ik denk dat niemand die zag aankomen. Hij was heerlijk. Hij geeft hem aan snijden. die moet dan op de rand van het stadgebied misschien gaan schieten. Snijder, de bal wat aangehaald. Hij gaat erin! Hij zit erin! We staan voor! We staan met twee in voor, Dat Snijder de bal op het doel schiet. En het Nederlands elftal neemt de voorsprong tegen Uruguay. Wesley, hij doet het weer voor ons. Wij hebben momentenvoetballers En die momentenvoetballen slaan op een gegeven moment toe terwijl je het niet verwacht. Snijder, helemaal naar de linkerkant van het veld naar Kuik. Kom maar met die 3-1, dan zijn we er vanaf. Komt die bal voor, dat dus is uiteindelijk het kopballetje van de Robert. Het is 3-1, het is afgelopen voor het Nederlands elftal. En de positieve zin Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK Voetbal. De Billengrijver was het. Niemand wist wat te zeggen. Het is alleen maar naar de het is Een fluitje, een fluitje daar. Ah, dit gebeurt je nooit meer. Niet te geloven wat hier gebeurt. 32 jaar geleden. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wat was het mooi. Op dinsdagavond 6 juli 2010 haalde Nederland hier in dit stadion de WK-finale. Nu loop ik door een leeg Greenpoint Stadium in Kaapstad. En zo leeg als het nu is, is het bijna elke avond. De WK-euforie is voorbij en nu zit de gemeente Kaapstad in zijn maag met een peperduur stadion. Ik ben hier met Mark Bakker. Hij is oud-stadionmanager van de Kuip in Rotterdam en woont tegenwoordig in Kaapstad. Mooi hè, op zo'n heilige WK-grasmat lopen. Dat heeft altijd iets. Die gol van Van Bronckhorst, die zie ik nog zo scherp voor me. En dan op datzelfde veld te lopen, ja, dat uh, gaat wel wat door je heen. Hij denkt mee over wat Kaapstad nu met dit stadion aan moet. Je kan niet maandag tot en met zaterdag hier 40.000 mensen naar binnen halen. Die markt is er nou eenmaal niet. Maar je kunt delen van dat stadion. Zelfs met de huidige infrastructuur kun je uitstekend gebruiken voor um, de wat kleinere evenementen in bedrijfspresentaties. Je kunt hier congressen organiseren. Ik denk dat je hier moet kunnen trouwen. Om te Ja, waarom niet? Kijk, dat, dat lijken allemaal druppels. Maar als je voldoende druppels hebt, dan vult de pan zich vanzelf. Trouwen dus, congressen. Want met sport alleen vult het stadion zich niet in Kaapstad. Dat is duidelijk. Rod Solomons is voormalig hoofdsport van de provincie Westkaap... En hij zag dit probleem al ver van tevoren aankomen. We the to be built in Athlon, uh, to the existing there. We wilden het stadion in de wijk Athlone bouwen, zegt Solomons. Dicht bij de voetballiefhebbers in de townships. Dat had een fractie gekost van wat Greenpoint kostte. Geen 450 miljoen euro, maar 30 miljoen euro. Greenpoint ligt ver bij de townships vandaan. Mensen kunnen dat niet betalen om daar elke week heen te reizen. En daarnaast kost het veel geld om dit stadion te onderhouden, zegt Solomons. But it's just, the stadium is going to cost, uh, the rate payers of Cape Town uh, a lot of money. Miljoenen euro's per jaar. Nu allemaal betaald door de belastingbetaler. Dat geld had in een ontwikkelingsland als Zuid-Afrika echt wel beter besteed kunnen worden. Ik denk het a een stadium. Maar unfortunatly is het toch uh, generations a lot of money to maintain the stadium. Vind je dat waard om elk jaar zoveel geld in zo'n stadion te stoppen? Ja, daar kan ik wel kort over zijn. Nee, dat is het niet waard. Um, wat is het alternatief? Afbreken. Dat betekent dat je dik 4 biljoen rand, 400 miljoen euro. Uh, desinvesteerd. Nou, dat, daar moet je volgens mij niet aan, uh, aan willen. Gewoon gaan. geen optie, het afbreken, wat mensen willen zeggen. Ja, maar daar geloof ik niet in. Nee. Ik denk uh, meer in termen van uh, vooruitgang en uh, proberen wat voorspoed uh, voor elkaar te gaan brengen. Wie een van de vaste bespelers zou moeten worden is Ajax Cape Town. En wie Ajax Cape Town zegt, zegt Volper de Haan en Hans Vonk. Maar zij zien ook dat Ajax het stadion bij lange na niet vol krijgt. Eerst Hans Vonk. Nee, dat klopt. Het, uh, een van de, van, de, van de problemen hier in het stadion is dat het geen vaste bespeler heeft. Nou, wij krijgen het inderdaad niet vol met onze wedstrijden. Er komen niet meer dan, als we het goed doen, tussen de 10.000 en 15.000 mensen. Wat ze doen nu is wel, ze proberen twee wedstrijden tegelijk, tegelijkertijd in te laten spelen. Dus om, om 6 uur speelt dan een andere club uit Kaapstad tegen een, een ander team. En wij spelen dan om 9 uur. Dus het kan wel. Maar het, het, het moet wel echt georganiseerd worden. Het komt niet vanuit de mensen zelf om, om een voetbalwedstrijd te gaan bekijken. 15.000, 20 20.000. Ik denk als je er regelmatig speelt, kan je dat halen. Nou, dat is al geweldig. Maar is, daar is het stadion natuurlijk veel te duur voor. Dus dat is een probleem. Ja. Nou ja, kijk, met dit stadion hebben ze, als de verhalen waar zijn, hebben ze veel te veel door de FIFA laten, laten domineren. FIFA heeft gezegd, van, daar moet het. En anders krijg je een wedstrijd. Nou... Als ik burgemeester van Kaapstad was geweest, had ik gewoon gezegd van, daar mag geen wedstrijden. Maar dat heb ik er niet voor over. Dan hadden ze wel op een andere plek een aardig stadion gebouwd, hoor. Want zij, zij, doen het. Zij profiteerden van het. Zij gaan weg... en dan is het iets van nou, onze zonvloed. He? Dat is gewoon zo. I think we over to FIFA in respect of what was in the bid En zegt Solomons: Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Athlone het WK-stadion zou krijgen. Dat stond zelfs in de bidboek. Kaapstad heeft zich uiteindelijk laten verleiden door de FIFA. Een grote fout. En we hebben in detail over wat er daarna gebeurt. Misschien dat de FIFA juist een soort verantwoordelijkheid heeft om post-WK nog wel een, een aantal wedstrijden hier te organiseren. Kijk, om maar toch draaiende te houden. Nou ja, kijk, als daar iemand een hoop geld verdient aan zo'n evenement, dan is het FIFA wel. En je mag je afvragen of dat allemaal op die bankrekening in Zurich moet blijven staan waarom creëer je niet, je hebt een Confederations Cup... waarom creëer je niet een, een, een, een soortgelijk evenement na het WK... om ook te laten zien dat je als FIFA daadwerkelijk betrokken bent... bij het rijlen en zeilen van, uh, van het voetbal in het land. Zodat het land kan zien van, hey, we hebben het niet voor niets gedaan. Want die landen zijn ons niet vergeten. En, je moet, en dat is wel heel belangrijk. Je moet Zuid-Afrika ook door de geïsoleerde ligging moet je niet het idee geven... nou, we hebben het WK gehad, we hebben het mooi gedaan. Maar ja, nou, nou duurt het weer even voordat we langskomen. Ik zou het geweldig vinden als we hier zelf al uh, in een rematch krijgen tegen Spanje. Zuid-Afrika zette zich op de kaart tijdens het WK. En de Kaap was op 6 juli 2010 weer even Hollands. Ja, echt fantastische sfeer hier. Veel Nederlanders hier, bijna alleen maar Nederlanders hier. Fantastisch, geweldig. Ik heb het gevoel alsof ik in uh, Nederland zit. Het is net dat ik even naar de tafelberg keek. Want anders dacht ik echt dat ik op het Leidseplein stond te dansen. De manier waarop het WK georganiseerd is, is, is toch wel volgens mij enorm goed gegaan. Ja, volgens mij, ik ben in de Kaapstad vooral geweest. Het was een ongelooflijk feest rondom elke wedstrijd. Dus dat betreft heeft het wel veel, uh, veel goeds gebracht onder de mensen in, uh, in Zuid-Afrika. Ja, dat was heel belangrijk. Dus gewoon om zich te laten zien, hè. dit zijn wij. En, wij. en dit kunnen we. En, en, en ze waren er ook trots op. Hè. Want ik vind als je echt naar ze kijkt, dan vind ik dat ze eigenlijk weinig trots hebben. Hè. Dus, dus trots op zichzelf, trots op hun land. Maar toen waren ze er. Maar nou, dat is hartstikke goed. Maar als Zuid-Afrika niet komt met een structurele oplossing voor de nu leegstaande stadions... is de kater van het WK straks groter dan die mooie herinneringen. Dat zei Tim de Wit in een reportage vanuit Zuid-Afrika. vandaag. Het EK van 2012 in Polen en Oekraïne wordt op de Nederlandse tv uitgezonden door de NOS. De NOS verkreeg de rechten voor tv, radio, internet en mobiele telefonie. Het totaalpakket kost de omroep trouwens minder dan de rechten voor het vorige EK in Oostenrijk en Zwitserland. En PSV'er Noordem Anrabat is rond met de Turkse Kayserispor over een contract voor 4,5 seizoen. De clubs zijn het eens over de transfersom, maar moeten nog wel om de tafel over de betalingsvoorwaarden. De Turkse ploeg betaalt naar verluid een kleine 1,5 miljoen euro voor de aanvaller. Ajax heeft de Finse verdediger Henry Toivomaki aangetrokken. De 19-jarige speler van FC Lachty traint tekende voor 2,5 seizoen. Hij zal in jong Ajax beginnen. En De noord kont Soljet is tot het einde van het seizoen de coach van Lierse SK in België. Hij volgt Erik van Meer op, die naar de directie overstapte en moet de Belgische eerste klasser in veilige haven loodsen. Na het seizoen wordt bekeken of de voormalige Herenveen-coach een contract voor langere tijd krijgt. En in Spanje zijn vandaag alweer vier wedstrijden gespeeld. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond, Giel. Nou, laten we eerst gaan kijken naar de wedstrijd tussen Mallorca en Hercules Alicante. Uh, Royston Drenthe, die speelde daar, maar die maakte zich daar de afgelopen weken onmogelijk. Speelde die vanavond? Nee, absoluut. Hij kwam, uh, hij kwam in Alicante aan vanavond. Uh, ruim een week te laat. Om half acht, terwijl zijn ploegmaats uh, toen uh, de warming-up deden in Mallorca, of op Mallorca, waar ze tegen Mallorca moesten spelen. En ze hebben trouwens uh, dik met 3-0 uh, verloren. Nou, nee, de, de, alle aandacht ging naar Trent uit, inderdaad. Uh... Ja, het draait allemaal om geld, hè? Ja, hij, hij zegt de, de, de club heeft veel spelers. De club zegt dat ze alle spelers twee maanden salaris uh, schuldig zijn en dat dat op 15 januari uitbetaald zal worden. Drenthe is de enige van de spelers die heeft gezegd van, ah, mij zijn ze meer schuldig en uh, zolang dat niet betaald wordt, ga ik niet meer trainen. Daar is er een helemaal rel over ontstaan de afgelopen week. Uh, zijn medespelers, de voorzitter, het publiek is een beetje tegen hem ook inmiddels. Hij heeft vandaag bij het terugkeer in Alicante vond hij uh, op zijn huis en bij het stadion uh, schelwoorden tegen ja. hem uh, gericht op de muren. Op het vliegveld werd hij een beetje uitgescholden. Hij moest door, door politie ook uh, worden geëscorteerd. Uh, dus hij heeft zich niet uh, echt populair gemaakt, terwijl hij juist zo goed bezig was dat eerste half jaar. Ja, zie jij nog wel een oplossing? Nou, dat ligt een beetje aan de club. De club uh, was eigenlijk al een beetje zat. Die, die zijn dat uitzoeken nog altijd. Uh, of ze zijn contract, het huurcontract wat ze met Real Madrid hebben, of ze dat kunnen afbreken. Drenthe zelf heeft bij Real Madrid aangeklopt van zou ik eventueel terug kunnen naar Madrid. Maar daar hebben ze al gezegd, ja, we hebben, eigenlijk, we hebben geen plaats voor je. De, de, zeg maar, alle plaatsen voor de spelers zijn vergeven. Uh, dus blijf maar in, in Alicante spelen. In principe zou hij vanavond met het uh, bestuur wat in, in Alicante was achtergebleven... Uh, overleggen over hoe het vanaf nu verder moet maar de trainer bijvoorbeeld is ook al duidelijk geweest dit, dit heb ik in, in 40 jaar in het voetbal heb ik dit nooit meegemaakt en ik, ik weet niet wat ik met deze speler aan moet dus Roy en Drenthe die lijkt zich onmogelijk te hebben gemaakt daar in Alicante en dan ook nog met 3-0 verliezen uh, van Mallorca ja terwijl hij juist een, een, een, een, een dat is opvallend hij was dit seizoen gewoon een van de verreweg de betere spelers van, uh, van Hercules degene met de meeste assists hij was gevaarlijk, hij speelde goed. Hij had natuurlijk een vaste basisplaats anders dan bij dan Real Madrid. Dus de mensen die, die verwachten ook wel veel van hem. Maar de voorzitter zei van de week... ja, hij zei, we hebben hem eigenlijk van alles toegestaan dit seizoen. Onder andere bijvoorbeeld de avond dat hij met 160 km per uur... door zes rode stoplichten reed. Toen is hij niet gestraft. Toen zeiden nou, ze, we streken met de handballen voor ons hart. We hebben hem nodig. Uh, en, en, en dat begrip is nu een beetje verdwenen in, uh, in Alicante. Ja, dit uh, verhaal, deze soap, blijven we volgen in Spanje. Heb ik nog wat andere uitslagen voor u? Atletico Madrid tegen Racing Santander 0-0. Real Zaragoza, Real Sociedad 2-1. En Villarreal tegen Almeria 2-0. Villarreal is derde op 10 punten van koploper Barcelona. En Getafe tegen Real Madrid is om 10 uur begonnen. Het is daarbij rust 1-2. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er uiteraard weer gewoon vanaf 10 uur. En zometeen kunt u gaan luisteren naar een speciale aflevering van Met het Oog op Morgen. Dat programma bestaat 35 jaar. Vandaag dubbel presentatie. Joris Luijendijk samen met Frits Spits. Ik wens u nog een heel prettige avond.